Afgelopen donderdag ontplofte een gasleiding in San Bruno, vlakbij de luchthaven van San Francisco. Een enorme vuurzee was het gevolg. Zeker vier mensen kwamen om het leven. Vijf mensen worden nog vermist en zestig mensen raakten gewond. De explosie is mogelijk veroorzaakt door een verouderde pijpleiding. Een woordvoerder van het gasbedrijf zegt dat een stuk leiding een paar kilometer verderop aan vervanging toe was.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 Tijdens de kredietcrisis kwamen veel banken in de problemen... doordat ze te weinig kapitaal in kas hadden. Een woordvoerder van de Nederlandse bank noemt het akkoord een goede stap. De regeringsleiders van de G20 moeten in november instemmen met de nieuwe eisen. De bedoeling is dat de kapitaalbuffer geleidelijk wordt verhoogd tussen 2013 en 2019. De Europese Commissie noemt de uitslag van het referendum in Turkije een stap in de goede richting... Een meerderheid van 58% van de Turkse bevolking stemde gisteren in met een grondwetswijziging. Hierdoor wordt de macht van leger en rechterlijke macht ingeperkt. Met de aanpassing van de grondwet voldoet Turkije aan een van de eisen die zijn gesteld om verder te kunnen praten over de toetreding tot de Europese Unie. Premier Erdogan zegt dat zijn land een historische stap heeft gezet. De Amerikaanse president Obama belde met Erdogan om hem te feliciteren met de referendumuitslag.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 was a bitch on my